6 uur, het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Leg staat stil bij ongeluk Prins Frizo. Europees president Van Rompuy gaat te snel, zegt minister Timmermans. En Sven Kramer en Irene Wüst, wereldkampioen allround. Het weer wisselend bewolkt en het blijft droog. Morgen wolkenvelden en zonnige periode. Wordt kouder en dinsdag is er ook kans op natte sneeuw of motregen. Vandaag, precies een jaar geleden, raakte Prins Frizo in de buurt van het Oostenrijkse Leg bedolven onder een lawine. Een klein uur geleden werd er tijdens een kerkdienst in Leg kort stilgestaan bij dat ongeluk. Koninklijk huisverslaggeefster Kisia Hekster was in die kerk. Kisia, op wat voor manier werd er stilgestaan bij het ongeluk? Het was helemaal aan het begin van de mis die opgedragen werd door de pastoor. Het duurde ongeveer vijf minuten waarin de pastoor de gasten uit Nederland speciaal welkom heten. En daarna ook in het Nederlands een gebed deed voor prins Friso... waarin werd gezegd dat de mensen in leg meeleven... met zijn vrouw, prinses Mabel, de kinderen, met zijn moeder, koningin Beatrix... en de hele familie. En er werd stilgestaan bij dat ongeluk inderdaad precies een jaar geleden. Er werd een kaarsje aangestoken door een meisje uit het publiek... bij een foto die prominent midden in de kerk stond op een tafel. Er werd dus stilgestaan bij Frizo. De koninklijke familie zelf was er niet bij, hè? Nee, klopt. Die was er niet. Er waren wel ongeveer 200 inwoners van Leg in de kerk... die bijna helemaal vol zat. De koninklijke familie was er niet. Die hebben de afgelopen dagen geskiet. Morgen zullen zij om tien uur meedoen aan het fotomoment... dat jaarlijks gehouden wordt in Leg. En dat dus dit jaar, naast dat het vorig jaar niet doorging... gewoon weer doorgaat. Wat het is niet duidelijk hoe zij vandaag zelf de dag hebben doorgebracht in Leg... Dus ze hebben geskiet. Dat heb ik oh, ze hebben gegeven. echt zelf geskiet vandaag ook. Ja, ja. Ja, en geskiet. jij hebt dus ook rondgekeken in leg. Is er iets veranderd sinds het ongeluk? Ja, de mensen die we hebben gesproken, die zeiden dat ze natuurlijk in leg altijd al heel erg bezig zijn met de veiligheid. Er wordt in leg heel veel of piste geskiet. Dat is een heel populair tijdverdrijf. En dat is natuurlijk ook altijd heel uh, gevaarlijk. De is gevaar dat ligt op de loer. Ze hebben na het ongeluk van Prins Frizo nog extra... Maatregelen genomen. Er zijn meer borden op de pistes gekomen die waarschuwen voor lawines. Die ook zeggen wat je allemaal bij je moet hebben als je buiten de piste gaat skiën. Bijvoorbeeld een lawine airbag. Die droeg Prins Fiso niet toen hij onder de uh, lawine kwam vorig jaar. Ik heb ook met iemand gesproken die die lawine airbag sinds vorig jaar verhuurt. En die zegt ze zijn uh, niet aan te slepen. Verder um, heb ik nog gesproken met uh, mensen die vorig jaar betrokken waren bij de reddingsoperatie van Prins Fiso. En zij waarschuwen ook nog steeds dat hoeveel voorzorgsmaatregelen je ook neemt... dat je nooit veilig bent uh, voor een lawine. En dat vonden ze heel belangrijk om dat nog een keer te onderstrepen. Kiesia Hekster vanuit Leg. Meneer Timmermans van Buitenlandse Zaken vindt dat Europees president Van Rompuy... te weinig gevoel toont voor wat er leeft onder de bevolking. En daardoor draagt Van Rompuy bij aan de democratische vervreemding ten aanzien van Europa. Zet Timmermans in het tv-programma Buitenhof. Kijk, als je uh, meer uh, gas geeft en je eindigt uh, uh, 100 kilometer verderop... met alleen nog maar een stuur in je handen en het motorblok onder je... en de rest van de auto staat ergens uh, in stukken op de snelweg... Uh, dat dreigt namelijk te gebeuren. Een Europese Unie die nu meer gas geeft zonder de bevolking... daar deelgenoot van te maken, zal stranden. Dat is het grote probleem. En ik hoop dat Herman van Rompuy daar iets meer gevoeligheid voor ontwikkelt... dat hij tot nu toe heeft laten blijken. En de PvdA-minister zei ook dat hij geen visie wil hebben op Europa over twintig jaar of meer. Het punt met Europa is dat met de wereld in het algemeen is op dit moment zo'n ombroeg, zo'n verandering van alles in de hele wereld, dat het, dat het echt onverstandig is om 20, 30 jaar vooruit te willen kijken. Je moet eens dus 15 jaar terugdenken. Eerst moeten volgens Timmermans concrete problemen worden opgelost, zoals die met de euro en economische groei. Zometeen om 7 uur op deze zender bij VPRO's bureau Buitenland... een reactie van GroenLinks-europarlementariër Bas Eikhout. Bij een serie aanslagen met autobommen... zijn in Bagdad zeker 28 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De autobommen ontploften in Siaïtische wijken. De meeste plaatsen was een marktdoelwit. De verantwoordelijkheid is niet opgeëist, maar het recent opgeleefde geweld in Irak wordt toegeschreven aan Soenieten die banden hebben met Al-Qaeda. Ze hebben gezworen terrein terug te winnen dat ze hebben verloren in hun strijd met de Amerikanen en de Irakse strijdkrachten. Tientallen winkels in Tilburg waren vandaag gewoon geopend, ondanks het verbod op onbeperkte koopzondagen dat geldt voor de stad. De rechter stelde onlangs de stichting Tegen Verruiming zondagopenstelling in het gelijk en die stichting had een zaak aangespannen om op te komen voor de belangen van kleine zelfstandige ondernemer. De rechter oordeelde dat de stad niet toeristisch genoeg is om elke zondag de winkels open te stellen. De gemeente Tilburg zal het verbod niet handhaven tot het college van BMW met een nieuw voorstel komt. Dat betekent dat iedere winkelier die de komende weken op zondag open is geen boete krijgt. Tegenstanders zijn boos en dreigen opnieuw met stappen, zei een van hen tegen Omroep Brabant. Wij willen zeker iets gaan doen, dat is, uh, dat is wel duidelijk. Uh, zal er zal inderdaad waarschijnlijk een kort geding komen tegen de gemeente Tilburg. We moeten morgen eerst of dinsdag eerst even bijpraten met z'n allen... voordat we met het de definitieve besluit naar buiten komen. Bouda-beelden zijn voortaan verboden in Iran. Iraanse autoriteiten zijn bezig beelden van de heilige figuur... uit winkels in de hoofdstad Teheran te halen. De regering zou zo de verspreiding van het boeddhisme tegen willen gaan. De Bouda-beelden staan symbool voor de culturele invasie... zegt een Iraanse functionaris voor het behoud van cultureel erfgoed... in een Iraanse krant. Volgens correspondent Thomas Erdbrink is het symboolpolitiek... omdat er maar een paar honderd boeddhisten zijn in Iran... Boeddha-beeldjes worden in Iran vooral gebruikt als de decoratie. Het is niet bekend hoeveel beelden er al in beslag zijn genomen. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Nog meer nieuws van minister Timmermans. Want hij steunt het verzoek om hulp van Julio Potsch. De oud-Transavia-piloot wil politieke steun bij zijn verzoek... om schorsing van zijn voorlopige hechtenis, zegt hij in Caro's brandpunt. Hij vindt dat Nederland zijn zaak tot nu toe slecht heeft behandeld. Potsch zit al drie jaar na eigen zeggen onschuldig vast... in Argentinië in afwachting van zijn proces... Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de zogenoemde dodenvluchten... tijdens de militaire dictatuur eind jaren 70 en begin jaren 80. Morgen kan Potsch voor het eerst voor de rechter zijn verhaal doen. Een dag van rouw. Vandaag in de Pakistanse stad Quetta. Daarom plofte gisteren een bom op een groentemarkt. Dodetal is opgelopen tot 81 en er liggen nog mensen in het ziekenhuis. Een maand geleden kwamen bij een aanslag in Quetta al 93 mensen om. Correspondent Lucas Waagmeester over de achtergrond van het geweld. Net als een maand geleden heeft de terreurgroep Lashkar-e-Jangvi de verantwoordelijkheid opgeëist. Dat is een groep die zich bezighoudt met aanvallen op shiiten in Pakistan. Dat is hier dus ook echt overduidelijk het geval. Het is een groep die ook zeer nauw samenwerkt met de Taliban en andere voornamelijk soenitische clubs. Dus dit is echt sectarisch gericht tegen shiitische moslims. En shiiten die komen daar voornamelijk uit één etnische groep, de Hazara's. En de Azara's die komen weer oorspronkelijk uit Afghanistan. Hebben daar ook eerder meegevochten tegen de Taliban in Afghanistan. Ik wil maar zeggen, er spelen hier heel erg veel belangen. Oude vetes, terreurgroepen die echt proberen het vuur van die sectarische oorlog op te stoken. Dat hebben ze eerder ook in Afghanistan geprobeerd. Daar lukt het vooralsnog minder goed. Maar uh, ja, hier in Pakistan met heel veel bloedvergieten gaat dat ze wel degelijk goed af. Hè? Sectarische strijd daar, die dus heel bloedig op dit moment verloopt. De regering van Pakistan en de veiligheidsdiensten krijgen veel kritiek. Ze zouden niet genoeg doen om de terroristen aan te pakken. In het noorden van Nigeria hebben gewapende mannen zeven buitenlanders ontvoerd. Ze bestormden s ochtends vroeg het terrein van een Libanees bouwbedrijf. Eén bewaker kwam daarbij om. Volgens lokale autoriteiten hebben de mannen een Brit, een Italiaan, een Griek en vier medewerkers uit Libanon gegijzeld. Onder hen zijn ook twee vrouwen. Wie er achter de ontvoering zit, is nog niet duidelijk... Noorden van Nigeria gaat al lange tijd gebukt onder aanslagen... en ontvoeringen door islamitische groeperingen. De aan al Qaeda geleerde groep Ansaru antvoerde in december vorig jaar een Fransman. En de radicaal islamitische groepering Boko Haram... pleegt geregeld aanslagen. Proces tegen de Israëlische oud-minister van Buitenlandse Zaken... Lieberman is van start gegaan. De 54-jarige leider van de extreemrechtse partij Israël Ons Huis... staat terecht voor fraude en misbruik van vertrouwen... De oud-minister, die in december vorig jaar opstapte... heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. En ook in de rechtszaal vandaag verklaarde Liememan onschuldig te zijn. In Zuid-Korea zijn 3500 aanhangers van de verenigingskerk... van de overleden secteleider Moon getrouwd tijdens een massahuwelijk. Via een live-verbinding werden wereldwijd... nog eens 24.000 andere Moonies in de echt verbonden... Dat was de eerste massale trouwceremonie sinds de dood... van de 92-jarige Moon afgelopen september. Zijn weduwe, Hak Jahan, die leidde de plechtigheid. De verenigingskerk staat bekend om de massahuwelijken... die Moon vanaf de jaren 60 sloot. In veel gevallen zien bruid en bruidegom elkaar pas enkele uren... voor hun trouwerij voor de eerste keer. En bovendien spreken ze vaak niet eens dezelfde taal. Sport. Mooie dag voor Nederland bij het schaatsen. Sven Kramer en Irene Wust zijn wereldkampioen allround geworden. Voor Kramer was het de zesde titel in zijn carrière en voor Wust de vierde. Beide Nederlanders waren dit weekend in Hamar oppermachtig. Al had Sven Kramer nog hard moeten werken op de afsluitende 10 kilometer. We moesten uh, nog behoorlijk aan de bakken op de 10 kilometer. De omstandigheden waren zwaar. en uh, ja, Dan uh, ging het tien eigenlijk misschien wel een beetje... Te, uh, Relatief ontspannen in en dan uh, kom ik achter dat het eigenlijk toch niet heel erg makkelijk ijs is. En dan uh, ja, moet je alsnog wel even de zeilen bijzetten om, uh, om uiteindelijk de tien uur überhaupt nog te winnen. Bij de vrouwen won die Wust drie van de vier afstanden. Diana Valkenburg maakte het Nederlands succes compleet door als tweede te eindigen. In de divisie viel er ook dit weekend weer een verrassing te noteren. De nummer 2 uit de competitie, gedeeld 2 in ieder geval Feyenoord, ging onderuit bij Pek Zwolle. Het werd 3-2. En net als vaker deze competitie deden standaard situaties Feyenoord de das om. En dit tot frustratie van trainer Ronald Koeman. Kijk je naar de aantal kansen voor hun, uitgespelde kansen voor Feyenoord. Moet je hier gewoon met 2-3 calls verschil winnen. Alleen je verliest, omdat je wederom ook vandaag weer twee calls uit een standaard situatie tegen krijgt. Ja, dat is moeilijk voetbal hoor. Dan win je geen wedstrijd. Vitesse won de thuiswedstrijd tegen FC Groningen met 2-0. En Ado Den Haag tegen Veen eindigde in 2-1. En nog bezig is RKC Ajax, Bas Stigler. Uh, Ajax kan goede zaken doen. In ieder geval uh, de afstand tot PSV klein houden. En uitlopen op bijvoorbeeld Feyenoord. Ja, zeker. En het ziet eruit dat Ajax dat ook gaat doen. Het is na 83 minuten nog altijd 0-2. Door goals van Moisander en Eriksen. Goals... Uh... Die al lang geleden gemaakt zijn in de eerste helft. Er is een enorme kans geweest voor deze... In deze wedstrijd voor Lieder. Invaller aan de kant van de RKC. Na een fout van Sander. Die de bal zomaar bij een tegenstander in de schoenen goof. Maar uh, Lieder die ogen ook kwam te staan met Vermeer. schoten de bal tegen de Ajax-keeper op. Daar had hij de spanning in de wedstrijd echt terug kunnen brengen. Ajax is eigenlijk beter geweest. Maar laat zich in de laatste 10, 15 minuten. Toch wat meer dan het uh, zou willen mag je aannemen. Terugdringen voor, door RKC. Dat dus met Lieder een extra aanvaller heeft ingebracht. Dus het wordt daar wel wat drukker. Echte kraken doet het nog niet, maar er zijn dus wel wat kansjes geweest. Maar ja, zolang het 0-2 staat, is het ook niet echt spannend. Met nog maar zes officiële minuten. 0-2, dat is de stand in Waalwijk bij RKC Ajax. Juan Martin Del Potro heeft het ABN amro -tennis Toernooi in Rotterdam gewonnen. De Argentijn was in de finale in twee sets te sterk voor de Fransman Julien En Het was voor Del Potro de veertiende toernooizegen uit zijn carrière. Verkeersinformatie. En ik verwacht de verkeersinformatie, maar dat is er niet. Nou, dat is goed nieuws. Lekker doorrijden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aan het begin van een zondagse kerkdienst in Leg... is kort stilgestaan bij het ongeluk van Prins Frizo vandaag, een jaar geleden. Er werd een kaars aangestoken... en de Oostenrijkse pastoor deed een gebed in het Nederlands. Europees president Van Rompuy gaat te snel, zegt minister Timmermans. Van Rompuy zou te weinig gevoel tonen voor wat er leeft onder de bevolking... En Sven Kramer en Irene Wust waren torenhoog favoriet en het is er gelukt. Ze werden wereldkampioen allround. Dat was hem met uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO met studio Itserda. Op TIX.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt. Op TIX.nl.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 VPRO, studio Itzerda. Luister, vrienden. Een goede avond. Ik heb eigenlijk nooit met iemand over gepraat. Maar nu we zo intiem bij elkaar zitten... ook ik had enkele jaren terug een bijna doodervaring. De plastische en meer bloederige details van mijn toestand... dat zal ik u besparen, zo rond de etenstijd. Maar op het moment dat mijn adem stokt en mijn hart het vertikt... verliet mijn bewustzijn het geschonden lichaam. Ik werp nog een blik naar mijn en denk: Kijk, daar ligt hij. En nou gaat hij dood. Hoger en verder zweeft mijn geest, tot ik bij een oogverblindend wit licht kom. En daar staat een oude man met een lange grijze baard en een witte jurk op mij te wachten. Welkom, zegt hij. Ik ben je vader. Mijn vader? Ik ken die hele vent niet. Nooit van mijn leven gezien. Ja, maar. Zo spreekt hij zacht, terwijl hij zijn oude, rimpelige hand naar mij uitstrekt. Ik ben je echte vader. Vol walging en afschuw deins ik achteruit. Struikel ik, ik. en val zo weer terug op aarde. In mijn eigen lichaam, waar zojuist twee strijkbouten met een paar duizend volt tegen de borst werden gedrukt. Bam! En nog eens bam! Mijn hart sputtet even, begint dan weer te pompen. Ik leef! En sinds die tijd kijk ik geheel anders tegen de wereld aan. Zo heb ik een diepe angst voor oudere mannen met rimpelige handen. Er is er nog maar eentje die ik vertrouw. En dat is Martin Minkema. Hé, hey, hé. Hey. Zo oud en rimpelig zijn mijn handen nog, nog niet helemaal niet, hoor. Uh, hoewel, de tijd gaat hard. Zo hebben we maar drie kwartier... om deze wereldbeeldschokkende aflevering van Studio Itzada op geluidsgolven te zitten. Vanavond, vanavond komen allemaal andersdenkers aan het woord. Mensen die de wereld vanuit een geheel eigen perspectief bekijken. En iedereen weet, wie zijn nek uitsteekt... loopt het gevaar te worden onthoofd. Maar soms, soms glipt er zo'n vrijdenker doorheen. Zo'n andersdenker wiens gedachten vroeg of laat belandt op nummer één. Zoals Galileo Galilei, zoals... Darwin, de andersdenkers staan hier in ieder geval vooraan, dit uur... in het, het radioprogramma dat de werkelijkheid omgooit. Luister naar de wereld volgens daar. En we hebben ook een echte andersdenkers te, te, te gast. Hè? Dat is de onverprezen Frits Jonker. Je bent, goedenavond. Ja, goedenavond, je bent de zoeker van beroep. Ah, dat is mooi, ja. Ja, ja. Welkom. We gaan eerst even luisteren naar uh, Toon van den Ende... Toon van der Ende werkte jarenlang in de automatisering... en is nu schrijver, dirigent en muzikus. Maar vooral is hij denker. En, um, ja, en heeft een hele nieuwe theorie van alles bij elkaar gedacht. Ja, ik ben altijd al een denker geweest. Als kind al, je ziet mij ook op oude foto's... altijd met een ernstige blik op mijn gezicht... Daar ben ik altijd aan het denken. En uh, ja, dat is, dat is gewoon een, een, een normale bezigheid voor mij. Zo, zo ben ik. Ik ben, ik ben een denker, ja. Een, uh, dat is wel een aardig voorbeeld. Wij gingen op vakantie en ik heb altijd een, een beetje een hekel gehad. Op mijn rugtas, want we trekken altijd rond door Griekenland, hè, door, langs de eilanden. Altijd met het openbaar voer, met, met, met de boten van de ene naar, de, naar het andere eiland... Maar als je boeken meeneemt, dan zijn ze toch wel aardig zwaar. Vooral als je vier weken achter elkaar gaat. Toen dacht ik van nou, ik neem geen boeken mee. Ik ga eens nadenken over iets ingewikkelds. En toen kwam ik op de ruimte tijd uit. Ik had wat verhalen ervan gelezen en wat, wat berichten. Dat was in 2008. En toen dacht ik van nou, ik ga nou eens nadenken over... Wat ruimte nu precies is en wat tijd nu precies is. En uh, hoe materie uh, in de ruimte zich uh, beweegt. En, en met, dat, met dat idee ben ik uh, eigenlijk op vakantie gegaan. Van nou, ik ga eens eventjes uh, nadenken over uh, uh, ruimte en over tijd. Uh, toen ben ik op het uh, uh, de patio gaan zitten in de schaduw. En toen op een gegeven moment kwam ik ineens uh, op een idee en dat heb ik uh, daar genoteerd. Ik weet nog dat mijn vrouw in de, de reisverslagje zette... ...van nou Toon heeft gezegd uh, dat uh, bosonen niet bestaan. Dat was een onderdeeltje van het idee wat ik had. Uh, en uh, dat was eigenlijk heel eenvoudig uiteindelijk. Dat was de, de stelling dat uh, materie niet ruimtetijd is. Dus materie is geen ruimte. Toen dacht ik ook in, die, in diezelfde periode, heb ik ook nog ergens genoteerd dat uh, materie niet in plaats uh, komt van ruimte... maar er is aan is toegevoegd. En uh, dan ga je ook afvragen van... Uh, uh, is er tijd in uh, een lege ruimte? Dus als we het universum hebben... en dat ha daar halen we alle materie uit... is er dan nog tijd? En dan moet je constateren dat dat niet zo is... want er verandert helemaal niets meer... Dus tijd bestaat niet in een lege ruimte. En dan wordt het ineens allemaal uh, toch een heel stuk duidelijker. Toen heb ik een, uh, in die lege ruimte... waar je dan al een heleboel conclusies aan kan verbinden... één uh, deeltje toegevoegd. En je kan je dat voorstellen uh, uh, in je gedachten als, als een voetbal. En wat doet het dan met die ruimte? Want als je een object toevoegt aan uh, ruimte... dan betekent dat je een druk veroorzaakt om het toegevoegde deeltje. En toen ben ik eens gaan uitgerekenen hoe het uh, drukverloop... om zo'n deeltje in de ruimte zou zijn. En toen kwam ik op een uh, formule uit. En dat bleek uh, hoe ze dat ook weer, de omgekeerde kwadratenformule te zijn. Ik heb het trouwens opgeschreven, hoor. Hoe het heet... Omgekeerde, ja, omgekeerde kwadratenwet. Dat is hetzelfde als uh, de wet die toegepast wordt op zwaartekracht. En toen, uh, toen dacht ik van, hé, hey, ik ben ineens op de goede weg. Toen ben ik uh, een uh, tweede deeltje gaan toevoegen... in de buurt van het eerste deeltje. Nou, toen kwamen de problemen natuurlijk uh, naar boven... want welke invloed heeft één deeltje in die lege ruimte... op dat andere deeltje? En dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. Ja, misschien draag ik door. En daar is, dat is het punt waar een heleboel mensen afhaken. Dus ik heb dat maar bij me gehouden. en Dat boekje dat heb ik ook geschreven... om ja, wat ik in mijn hoofd had zitten echt weer te kunnen geven. Ik, moet het, ik moest het eigenlijk zelf geloven door het op papier te zetten. En dat heb ik gedaan. En uh, dat is een soort bevrijding geweest. Uh, uh, ja, anders, anders zit het maar in je hoofd en dan blijft het uh, er ook in rondtollen. En je moet het op, op een of andere manier kwijt. Ik heb geprobeerd uh, contact te krijgen met uh, natuurkundigen in de landen. maar uh, Niemand die heeft ook maar één zin of een woord gereageerd. Helemaal niemand. En tot deze heeft u mailtjes gestuurd ja. of gebeld? Ja, mailtjes gestuurd. Niemand heeft gereageerd. Met welke melding? Nou ja, ik heb, een, ik heb een nieuwe theorie. Zou je dat eens een keer willen bekijken of lezen of zo? Nee hoor. Zodra ze het woord nieuwe theorie hoorden... of uh, uh, theorie van alles of unificatietheorie... haakte iedereen meteen af. Ja. Je wordt echt buitengesloten, zou ik maar zeggen. Daar zit ik daar ook helemaal niet op te wachten. Om, nou, maar om, ja, om, weet je om, wel. Je stuurt inmiddels niet voor niks, toch? Ja, maar dat is gewoon om te kijken of ik het, of ik het, uh, uh, of ik het bij het rechte eind heb. Hè? Van, joh, zou dat nou ook eens een keer kunnen zijn? In plaats van heel ingewikkeld te denken, gewoon uh, eenvoudig te denken. Stel dat ik, dat ik heb uitgevonden hoe zwaartekracht werkt, bijvoorbeeld. Hè? Dan kunnen we daar wat mee. Heeft de meneer Dijkgraaf ook een mailtje gestuurd? Ja. Die, zijn secretaresse heeft uh, heel vriendelijk gezegd... dat hij daar absoluut geen tijd voor heeft. Ja. Ton van den Ende heeft zijn gedachten samengebald... in een boek met de titel De Theorie van Alles. Een nieuwe relativiteitstheorie. Uitgegeven bij Polytoon. In eigen beheer is dat. En de ideeën van Toon van den Ende zijn ook terug te lezen op zijn site ruimtetijd.nl. Met een streepje tussen ruimte en tijd. Ook een kwestie van ruimte en tijd is sport. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. RKC Ajax, Bas Sticheler. Ja, het is voorbij. Daarmee zit de tijd er wel op. Het is 2-0 geworden voor Ajax. Goals van Moisander en Eriksen. RKC heeft eigenlijk alleen in de laatste 15 minuten geprobeerd om er een wedstrijd van te maken. Kreeg in die periode ook nog wel twee goede mogelijkheden via Lieder. En al eerder via de strafschop die door Braber zo knullig werd gemist. Hele slechte penalty die RKC nam. En dat had de wedstrijd nog een ander aanzien kunnen geven. Maar dat gebeurde niet. Uiteindelijk wint Ajax volkomen terecht. Want uh, de ploeg was makkelijk beter. Zeker een uur lang. Mooi, er een eerste score. Dus Ajax doet wat het moet doen. In de strijd om de titel. Namelijk blijft in de buurt van PSV. En met het oog op de misstappen van de concurrentie. Feyenoord en Twente dit weekend. Doet Ajax gewoon goede zaken. En uh, verslaat RKC in Waalwijk. Ja, goed. Dank, Bas Stichler. Um, ditje Studio Itza daar. Ditmaal over Andersdenkers... Frits Jonker, wat een eer in de studio te hebben. Ja. ja. Uh, je noemt jezelf zoeker. En je bent ook verzamelaar. Stripletteraar. Dus dat je ook die ballonnetjes. Die, die, die, die, ja, dat piechelen op de vierkante ja. millimeter. Ja, van strips. En je bent schilder. Hm? Um, wat schilder je zo? Huizen. Huizen. Maar ook, je bent ook kunstschilder. Ook kunstschilder maar, maar ik ben maar, eigenlijk gewoon voor mijn vak uh, huisschilder. Ja. En, uh, en um, ik heb hier en daar al gehoord... Het, het, het, als ik zeg kunst, kunstschilder... Dus Kunstenaar, daar, daar ben je een beetje allergisch over dat woord. Klopt dat? ja, omdat ja, dat is, is zo'n uh, hele grote wereld waar uh, als mensen, de meeste mensen die er zelf niet in zitten, of ook mensen die er wel in zitten, ja. die denken meteen aan musea en, uh, en ik ben gewoon iemand die het voor zijn plezier doet. En dan, uh... Je hebt een hele mooie site hè, waarop, ja. waarop Dat is in jouw wereld. Ach. Ja, dat begon als een. Als, uh, ik ben altijd een blaadjesmaker geweest. Iemand die dus uh, dingen die ik heel leuk vond of waar ik me bezig was. Uh, dat ik uh, maakte ik een klein uh, gefotocopieerd blaadje van. Dat stuurde ik dan naar tien vrienden. Met jouw ideeën. Ja, jou, maar ook dingen die ik van andere mensen mooi vond. Of mm. uh, uh, in ieder geval alles wat me bezig hield. En toen diende zich natuurlijk het internet aan. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk nog veel leuker. Dan kan je alles uh, kwijt. Uh. Die site, showcase Engels. Uh, dat is een formidabele verzameling. Verhalen in de illustraties. Of van alles nog wat. Van, uh, dat ze schrijft over obscure muzieksingeltjes. Uh, waarvan sommigen gemaakt van chocola. Tot, ja. hè, tot belettering van gebouwen. Doe je heel veel mee. En, uh, kunst en wetenschap. Uh, maar bij alles lezen zie je. Dit is zo de bril van Frits Jonker. Alles, het, is, het, is, het, is toch, het is toch een geheel op een of andere manier. Ja, Dat, dat gaat automatisch. natuurlijk Als er maar één iemand is. die er al achter al die. Dat geldt voor ieder mens natuurlijk. Dat je ja. altijd. Uh, um, het epicentrum van al je activiteiten en ideeën bent. En uh, ik heb op een gegeven moment wel besloten om daar um, heel erg of dat te exploiteren. In de zin van dat ik dacht, nou ja, dit ben ik gewoon en uh, dit vind ik het leukste. En die terughoudendheid die is er inmiddels wel af. Het hmm. moet natuurlijk niet doorschieten naar een soort uh, nee, ja, uh, arrogantie. Of, nou, uh, of, of, of dat, je, dat je dat je geen grenzen stelt. Of heb je die niet nodig, grenzen? Je bent een zoeker, maar naar wat? Ja, nou ja, die eigenlijk naar aan alle randjes van alle dingen. Dus ik. Uh, als het gaat over, je noemde net singeltjes of letters... Dan, dan begint het met een algemene interesse. En op een gegeven moment dan heb ik een beetje in mijn hoofd... Uh, of een kaart gemaakt in mijn hoofd van wat er allemaal is. En dan ga ik kijken wat er nog zou kunnen zijn. En dan vind je altijd die dingen die in de periferie van een onderwerp zitten. En eigenlijk vind ik dat altijd het spannend. Want de rest is al in kaart gebracht. Dat, dat hoef ik zelf niks te doen. Ik ontdek het omdat ik een website ontdek of een, een boek. Maar dan blijkt dat er in dat boek staat een één ding. Dat is nog niet uitgezocht. En dan word ik enthousi enthousiast. Een ja. Vo voorbeeldje van een onderwerp waar je nou zeg maar uitgekocht... maar dan zie dat, nou die chocoladesingels is bijvoorbeeld ja. leuk, want uh, op een gegeven moment... Uh, ja, iedereen verzamelt plaatjes en ik begon al... ik, ik verzamel ook heel fanatiek platen, grammofoonplaten, Maar de, dat zijn dan voornamelijk platen die andere mensen laten liggen. Maar binnen dat genre van wat mensen laten liggen is ongeveer het, het minste... zijn dan de, de weggooiplaatjes, die reclameplaatjes. Ja, de vierkante plaatjes. Ja, precies. ja, ja En waar niks op staat ja, ja. ook uh, alleen maar ja. een rare verhaal of uh, uh, gesproken woord. Maar daar zijn ook weer. In dat genre is dan weer het chocoladeplaatje. Ja, die werden gemaakt begin vorige eeuw geloof ik. Hè? Dat, uh... Nou, ze zijn volgens mij al heel heel oud, ja. maar. Uh... Er zaten en ook uh, plaatspelertjes bij van blik en die kon je dan kopen daar kon je chocoladeplaatjes opdraaien. Uh, op ja, maar er waren ook chocoladeplaatjes het... die je echt niet kon draaien, die kon je opeten. Oh ja. Maar sowieso, alles is opgegeten, dat vind ik zo leuk aan het onderwerp. Je kan dus geen chocoladeplaatje ja. meer vinden, want het was ja. bedoeld om op te eten. Ja. Maar goed, dit gaat over die... En, en, en, en wat zie je in dat kleine dan? Is, is, is dat een soort... Uh, hoe, hoe verhoud je dat tot het geheel van wat je probeert te vinden? Nou, ik wil denk ik vooral uh, verrast worden. Maar ik heb ook altijd het idee dat het maakt niet uit waar je kijkt. Als je maar lang genoeg zoekt, mm -hmm. dan kom je de dingen tegen die je zelf echt heel belangrijk vindt. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit voor mij welke ja. onderwerpen ik begin. Ik... Maar, maar, maar, toch, maar toch is het steeds. Bij jij, het steeds, als, als ik het lees, ik: God, dat, dat is echt de, de blik van, van Frits Jonker. En um, dat, dat, dat zoeken hè, van jou, dat, dat zoeken naar iets, ik ben, ben toch steeds niet achter wat dat precies is, maar wanneer is dat begonnen? Um, nou, net als die vorige meneer al zei, van, dat zat er altijd al een beetje in. Maar ik weet dat ik wel... Uh, het begon met dat ik hoorde van dingen die niet bestonden. En toen dacht ik, zoals, uh, noem eens wat, een spook. Of een, uh, en dat fascineerde me heel erg als kind. Ja. Dat, dat er dus dingen waren waar mensen van zeiden dat het bestond, maar ik kende ze niet. Ja. En dan ga je dus afvragen, ja, wie heeft van nou gelijk? Is het, bestaan ze wel of bestaan ze niet? En dat verschuift zo langzaam naar de wat meer interessantere uh, vraagstukken. En op een gegeven moment ging het mij echt over de vraag van... Um, wat is werkelijkheid en wie ben ik? Waar iedereen natuurlijk mee eindigt als je gaat zoeken. Je bent, denk ik, midden veertig, een beetje weer zeven. Oh, no, ietsje oud, drieënvijftig. Hè? Sorry. <laughs> nou. ja, heb je lang en, en, gezocht, heb ik lang kunnen zoeken? Ja. Rond je veertigste gebeurt er iets, begrijp ik. Ja, nou, dat is voor mij een kip, Want uh, toen, toen had ik echt het idee dat ik nou voor zover ik dat kon, echt wel mijn best had gedaan... om uh, antwoorden op die vragen zoals uh, wie ja. ben ik en wat is werkelijk uh, te vinden. En uh, ik, ik dacht, nou ja, ik, ik denk dat ik het opgegeven, ga geven... want het, ik ga het antwoord niet vinden en dat vond ik heel, heel erg. En uh, heel kort verteld, uh, uh, in één nacht waarin ik uh, uh, behoorlijk gestoond was... maar uh, vooral erg zorgelijk over het feit dat ik het misschien niet ging halen, het antwoord... Raakte ik in een uh, totale paniek. En toen heb ik een nacht in uh, echt, echt in doodsangst. Wa waarom ik zo bang was, weet ik niet eens precies meer. Maar ik was zo bang en ongelukkig. En toen is er iets geknapt. En uh, dit is heel moeilijk te omschrijven wat er is geknapt. Maar uh, daarna is mijn. Ik uh, uh, uh, kan alleen maar zeggen dat alles anders is geworden daarna. Op een hele prettige manier. Uh, maar ik heb geen antwoord of zo, dat niet. Maar hoe zo anders, dat je meer open stond voor... Ja, voor... nou, absoluut, ja. Ook dat ik besefte van de... Dat, dat, dat grootste, het is heel moeilijk, denk ik, uit te leggen... maar de, voor mij was de grootste valkuil... dat ik alles benaderde door erover na te denken. En, en nou, het was, ik had mezelf wel bewezen dat ik daar dus echt niet verder mee kwam. En wat ik besefte toen, dat je, ja, je kan over alles... op, op ja, je kan op 7 miljard manieren over elk onderwerp denken. En waarom zou ik me beperken tot die ene? Dat was zo'n openbaring. Ja, Maar dus, dan, maar dan gaat, gaat er een wereld open. Dan ben je helemaal, helemaal geen, geen houvast meer. Nee, maar dat vond ik wel heel prettig. Hoor. Ja? Ja, ja. ja het is, ik, ik, ik ervaar dat als extreem prettig. Ja, dus alle dogma's weg... Dus over, dat je over alles kunt, hè, zoals die, die, die meneer zo net die vertelde hè, over, over, over... nou, ik ga het helemaal opnieuw uitdenken, ja. hoe het allemaal aan elkaar zit. Ja, ja. Nou, dat, dat zou in principe, zou iedereen dat bij elk onderwerp... of elke ja. situatie kunnen. En ik, ik, ik denk dat dat uh, utopisch is om te denken dat je het echt kan. Maar een beetje meer is al heel prettig. Dat je niet, uh, ik, volgens mij, is ons, ons hele leven gebaseerd... op het uh, ja. voorkomen van de dingen die we bedenken. Sorry. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, nee, niet, nee, sorry, nee. Ik oh. steek mijn vinger op, want, want ik zou graag willen vragen om het... Geluiden starten van de trein. Ja, we gaan de trein in. Oh, lekker. Naar Vlaanderen. Dames en heren, goeiedag, de, trein van de in, in Vlaanderen. Vlakbij. Vlakbij Sint Sint-Niklaas, onder Antwerpen. woont Ben de Kokkelkoren. Hij is uh, meubelmaker van beroep, maar ook kunstenaar. Beeldhouwer zou je kunnen zeggen. Hij exposeert namelijk stukken steen die hij allemaal in het zuiden van Frankrijk heeft gevonden. Maar hij bewerkt die stenen niet met een bijtel of met een schaaf. Hij laat de keizer als ze zijn en spint er een theorie omheen. Dus op die manier is hij een soort beeldhouwer. Door iets omheen te spinnen. Het is een theorie over een verdwenen wereld... vol levende wezens die jammerlijk aan hun eind zijn gekomen. Mijn verhaal is begonnen in de zomer van 1997... was ik... Uh... Voor de eerste keer op vakantie in de Cévennes, het zuiden van Frankrijk. Eigenlijk wel het gebied nog. Een heel mooi gebied, Bosrijk. En dan heb ik eigenlijk mijn eerste schedel gevonden. Plots graafde ik er uit de grond. Ik weet dat ik enorm verwonderd was. Alleen Het moment dat ik die schedel in mijn handen had, met die gaten en zo, die oogkasten, Ik dacht, kan niet, dit kan niet. Een steen die de vorm van een schedel heeft. Ik heb die dat meegenomen naar huis, s'avonds zitten, naar kijken. Ik weet nog, bij kaars slecht buiten. Uh, want ik wou dat niet zo direct mijn vrienden laten zien, want die geloven dat. Allee, ik heb het wel laten zien, maar die lachten ermee natuurlijk. Uh, maar ik zag er duidelijk, duidelijk een schedel in. Ik was ervan overtuigd, direct, direct. want dus ik heb ook direct, ik weet dat ik toen direct beslist heb, van, ik moet hier terugkomen, ik moet hier een onderzoek doen. Uh, hey, voor lange tijd. Er is iets met die steen, er is iets aan de hand met die steen. En dan heb ik zes maanden ja, echt intensief gezocht achter steen Handen, voetjes dat ik gevonden heb, aapachtigen, gezichten, schedels vooral. kleine en grote, want ik heb steentjes die eigenlijk ja, twee centimeter groot zijn, maar die een zeer, zeer mooi kopje zijn. Maar ik heb dan ook koppen die 30 centimeter hoog zijn. Het was zo dat ik eigenlijk op het einde van mijn zes maanden een zes à zeven ton steen had verzameld. Hè. Zes à zeven ton steen? Ja. Ja, als, ik, als ik met u meekijk, dan zeg ik ook van... Ja, dat lijkt inderdaad wel een voetje. Of het lijkt inderdaad wel een, een kop. Hè? Mm -hmm. Maar ja, als je heel veel stenen verzamelt... Zit er altijd wel een paar stenen tussen waar je dat in kan zien. Net als in wolken. ja Het is inderdaad uh, leuk om naar de wolken te kijken. Of naar stenen of stukken hout. En er van alles in te zien. Figuren, slangen, beertjes, hondjes. Daar oh, ja, hou ik me ook graag mee bezig. Dat is voor uw fantasie. Maar ik vind het toch... Uh, ja, Frappant, allee, dat ik zoveel stenen heb op dezelfde streek, die zoveel schedelvormen, handjes, voetjes, figuren vormen. Is dat alleen maar daar? Mm, ja. die streek, in dat specifieke dal, bij een dorpje? Ja, daar in de vallei, dus in het zuiden van de Seven daar. He. Dat is een heel mooi exemplaar, vind ik. Heel mooi stukje. Ja. Voilà. Ik vind als je hem goed, allee, goed bekijkt, dat je er heel duidelijk de vorm in ziet. Van de vorm die je ziet in boeken van de Australopithecus. Zoals het apenschedel. Ja, ja, dat zal een voorloper zijn van de mens. Hè? Een voorouder van ons. De Australopithecus. Die paar schedels die ze gevonden hebben, die liggen achter een slot en grendel ja. in, uh, in musea. Mm -hmm. Maar deze steen die erop lijkt, die ligt gewoon bij u thuis. Ja. ja. En je bent er wel geweest naar die wetenschappers met deze schedel, met deze, met deze steen. Uh, ja, in Leuven, uh, in Gent ben ik geweest, in Brussel. En zij zien uh, meteen van, die willen we houden? Nee, nee, nee, ze willen hem helemaal niet houden. <laughs> uh, Waarom niet? Ze, iedere wetenschapper heeft gezegd, ze hebben het bekeken en ze hebben gezegd allemaal van, ja, meneer, meneer Kokkelkorn, u hebt veel fantasie, hè? maar dit is gewoon toeval. Uh, door de natuur zo gemaakt, door erosie, door water en wind en slijtage. En, hup, hup. en ze hebben er een keer mee gelachen en me teruggegeven. Ze veel plezier ermee. Dus, maar doordat geen enkele wetenschapper mij een antwoord gaf, ben ik beginnen nadenken en heb ik een theorie ontwikkeld door te denken aan Pompeii. Pompeii? Ja, Pompeii. Ah. Misschien is er ooit in Frankrijk, in de Sevindes, een catastrofe zoals Pompeii gebeurd... Uh, of een modderstroom die er een hele vallei heeft bedolven. Dus toen zijn er heel veel levende wezens bedolven. Door assen of door modder. Net zoals in Pompeji is het organische vergaan. En zijn er, net zoals in Pompeji weer uh, lege malles achtergebleven. Ja, Holtes, net ja. als in Pompei. in zijn die opgevuld met, uh, met, uh, met, met gips. Hè? Ja. En dan krijg je ja. die gipsen afgietsels van mensen in doodsnood. Ja, klopt. Die dan, uh, die dan nu in de musea liggen. Ja, dat en dat zou dit dus, dit dus ook zijn. Mm, wacht. Maar dit is geen gips, ja. dit is een echte steen. Ja, de holtes zijn er ook achtergebleven, net zoals in Pompeji Maar doordat het zo lang geleden is, heeft de natuur tijd gekregen om die zelf op te vullen met natuurlijke materiaal. Dus met water, kalk, steentjes, euh, mineraal En dat kookt eigenlijk... Op termijn allemaal aan elkaar. En zo krijg je een, een, een conglomeraatsteent eigenlijk, een opvulling. En het zijn die steenten die ik vind. Ieder jaar ga ik nog Hinterdus nog zoeken en eigenlijk doe ik ieder jaar wel nog een topvondst. Kijk, die grote steen hier, wacht. Daar, die, ja, groot, die grote steen. Uh, toch wel een centimeter 40, 50 hoog. Als je er goed, goed naar kijkt, hè. ik weet niet of u er iets in zit. Spontaan. Gewoon een beetje, een beetje afstand nemen. afstand ja. nemen, ja. Ja, ziet u er spontaan op? Intuïtief ziet u er iets, hè? zeg maar. Uh, als nou, je goed. Dat goed keek, volgens mij, volgens ja. mij is het uh, rechtsstaande marmot. Ken je de marmot? Hé, hey, wacht hier? even. Ja, ja, ja, ja, nu zie ik het ook. Dat, dat is de kop daar rechts. Hier, en dat is een kleintje. Een kleintje dat het gewoon vasthoudt. Oh. Hier zie je de arm van de moeder, moederdier. Ja, hier je kleine marmot. Hier oh. zie je ja je je dingen het hand van moeder hier, het moederdier met de vingertje nog dat een kleintje gewoon in haar armen vast heeft dat kleintje voelt je zo vind ik dat, dat dat angstig zich verstopt vastgrijpt aan de manen van haar, van haar mama hè? dus ik weet nog goed als ik deze steen vond ik weet dat ik heel emotioneel was ik voelde gewoon het verdriet allez, van hoe ik zag erna... er na ik zeg een minuutje, twee minuutjes ik had hem was, ik, liggen keren en draaien en, en plots zag ik het, het, moederdiertje met dat kleintje in haar armen hè. en op dat moment, ik weet nog goed dat ik echt dacht van oh garmen, hoe zijn jullie gestorven, zo in die ouding uh, en dan, dus, dus, zie, dus miljoenen jaren, misschien na dato wordt er een traan omgelaten om, om dat dier in haar jong. ja ik weet dat het mij emotioneel raakt ja, en als, als je het zo vertelt, zie ik het ook helemaal erin ik heb eens een uh, museum van dokter Gieselijn tentoongesteld. Museum in Gent? Ja. Ik heb toen aan veel mensen gevraagd, die die steen stonden te bekijken, wat ziet u in deze steen? Spontaan. Gewoon niet te veel nadenken. Antwoord spontaan, wat ziet u? En acht op de tien zijden gewoon moeder en kind. Maar als ik dan verder vraag van, en een beetje een uitleg geef over mijn theorie, hoe dat zou kunnen ontstaan zijn, dan, beginnen, dan hakken ze wel af. Dan, dan kijken ze vreemd naar mij, ja. Uh, allee, dat kan toch niet hè? Maar ze zien wel die vormen Spontaan, voordat ik er iets gezegd heb Moeder en kind, zeggen ze Dus ze zien het wel Maar, maar ze willen niet verder denken Nee, toch? voilà Maar uh, is er ook iemand anders die, je, die u ook heeft weten te overtuigen? Uh, nee, nee Niemand gelooft u? Uh -huh, nee Hoe erg is dat? Mm, dat vind ik niet meer erg. In het begin vond ik dat erg. Iedere keer afgewezen worden van... alle dat is puur fantasie. Hè, de... Maar uh, uh, ik denk aan Schopenhauer. Hè? Nou. Ieder waarheid, zegt hij, gaat door drie stadia. Hè? Uh, allereerst wordt ze uitgelachen en bespot. En ten tweede wordt, uh, wordt ze met alle middelen tegengewerkt... Hè? En ten derde, zegt Schopenhauer, wordt ze aanvaard alsof ze altijd vanzelfsprekend is geweest. En ik geloof dat het met mijn stenen ook ooit gaat gebeuren. Dat ze op termijn dingen zouden kunnen ontdekken die ons veel, veel zouden kunnen leren uit ons verre geschiedenis. Missing, Josh, links. Josh, Josh? missing links misschien. Missing link? Ja, misschien missing links. Uh... Wat uh, al een aantal keer is gebeurd in de vallei, kan weer overnieuw gebeuren. Kan weer ja. een modderstroom komen. of Misschien schaat er wel eens een komeet in, waardoor een de binnenkant van de aarde naar buiten komt... en we allemaal worden bedolven. De hele mensheid, en dat over miljoenen jaren... onze opvolgers op deze wereld... dat er één is zoals u... en je zegt, ik zie niet voor, maar dat zijn wezens. Ja. En dat de rest zegt, hij bent, bent gek. <laughs> <Ja>. <laughs> dus ik vraag me soms af... u kunt overal natuurstenen kopen in het tuincentra. Eigenlijk de, eigenlijk de stenen dat ik hier vind... Worden onze voorouders misschien verkocht per kilogram in een tuincentra? Nee, dat denk ik soms. Ben Kokkelkoren. hoorde u over zijn stenen. Pardon, fossielen. Studio iets gedaan over andersdenkers. Deze week Frits, Frits Jonker, die naast me zit... Uh, het belang van andersdenkers? Um, voor mij bedoel je? Of nou, voor ja, dacht... Het is toch is heel belangrijk om op als perspectief ja. al te kijken. Ja, voor mij is het in mijn leven uh, ongelooflijk belangrijk geweest... dat er mensen opdoken, meestal niet bestaande mensen... maar in boeken of in tv-programma's... die over ideeën waarvan ik dacht dat iedereen het eens was... en ene met een theorie kwamen of een verhaal wat, wat totaal anders was waardoor ik uh, altijd ben blijven een beetje ruimte heb gehouden... voor twijfel over wat dan de algemeen geldende waarheid was. En, uh, het probleem is dat ik niet meer geloof in een algemeen geldende waarheid. Uh, dus, um, de, en dat heeft het wel bewerkstelligd, al die mensen... die dus met afwijkende ideeën kwamen. Uh, maar uh, het raar is dat veel mensen die met een afwijkend idee komen... eigenlijk hun idee als nieuwe waarheid willen... Terwijl ik ja. wil dat, dat zo'n idee gebruikt wordt om te zeggen... ja, kijk, dit kan ook. En het is gewoon allemaal niet waar. Maar dat, dat, dat hoor je toch niet zo heel vaak. Meestal is het de vervanging van het oude. Ja, want er is natuurlijk heel veel competitie hè, tussen ja. de andersdenkers. Ja, ja. Tussen andersdenkers. Want uh, jij, de ene theorie biedt geen ruimte aan andere theorie. Dat is het punt natuurlijk. N nee, bijna niet altijd. Nee, nee, nee. nee, nee. Nou, dan, dan, dan, ja, dat is jammer, vind ik. want ja. uh, ik, ik snap wel dat die theorieën ook geen ruimte bieden, maar... Vanuit mijn. Uh, um, zoals ik het zie, denk ik dan. Ja, hoe, hoe kan iemand volhouden dat hij het erbij het rechte eind heeft? En dat, terwijl je de enige bent die er zo over denkt. En, maar ook hoe kan je het bij, uh, volhouden dat jij het bij het rechte eind hebt, al als, als ben je met z'n tienduizenden? Ik bedoel. Ik kan het me echt nu ook niet meer voorstellen. Ik vind de strijd ook niet meer waard. Maar, uh... nee, maar je verzamelt wel al bepaalde ja, ja, Ja, ja. En, en, en, en um, je hebt ook haast. Begrijp ik waarom? Haast. Ja. Het verzamelen. Nou, ik weet niet of ik echt haast heb, maar ik, ben, ik merk wel in als ik met andere mensen ben dat ze gauw moe van me worden. En dus dat, ik denk dat dat, dat is wel waar is. Maar ik ervaar nee, het zelf niet dus als haast. Dat, dat is. Dat is een heel, heel ander antwoord dan ik verwacht had. Ik had verwacht dat je zou zeggen: Van ik heb haast, want er zijn zoveel ideeën, er zijn zoveel gedachten. ik wil ze allemaal verzamelen. Hoef ja, ja. het niet compleet te worden op die nou, dat als zeer mooie volgens dat site van jou? Dat kan je al helemaal vergeten. Nee, maar ja, <laughs> de haast in de zin van: Ja, God, ik, ik weet niet hoe lang ik hier nog ben. En ik kan natuurlijk ook uh, naar RKC Ajax gaan kijken. Maar dan hoor ik toch liever die meneer over die stenen vertellen: Van als ik mag kiezen. En uh, Je hebt maar 24 uur per dag. Hè? Ja. Um, uh, kijk, en als uh, en je, het is natuurlijk ook, ook, ook, ook jouw eigen site met, met al die ideeën erop. Er is ook niemand die het stokje overneemt. Dus... Nee. nee. Hoe bedoel je dat andere mensen het ook gaan doen? Of, uh... Nou ja, het is je eigen persoonlijke verzameling. Ja, nou, het is, ja precies. Ik, ik vond het leuke van het internet dat je... Um, je, je hebt nu de kans om je, jezelf binnenste buiten te keren op, ja. op het net. En uh, eigenlijk vind ik dat... Voor iemand als ik is dat een morele plicht. Je hebt je hele leven ja. allerlei spullen verzameld ja. en bedacht. En het ja. er allemaal op voor andere mensen. Zou je even een voorbeeld nog kunnen noemen van een idee waarvan je denkt: van, Nou, dat is zo schitterend uit te zoeken. Waar, waar, waar ik helemaal veel meer in vraag. Ja, vraag je jezelf, want ik heb zoveel gevonden. Ik kan niet meer kiezen hoor. Oh, um. Nou, ik, ik, ik denk dat het, het idee wat mij het, het, het, het allerdiepst geraakt heeft, is het idee dat. Uh, uh, dat onze, waar die, dat komt ook omdat die man het niet vertelt, daar moest ik er steeds aan denken. Ik leer op school dat je, wij stammen van de aap af en dan heb je met stoten heb je cultuur opgebouwd en dat begon ongeveer 4000 jaar voor Christus vorm aan te nemen met de Sumerius en huppa uh, de pup. En uh, toen op een gegeven moment toen kwamen de mensen met ideeën... die zeiden, ja, uh, misschien is dat echt gewoon maar een, een verhaal. en Misschien hebben wij wel een miljoen jaar geleden ook al een keer een top gehad. En is dat toen we helemaal vernietigd en is het nog een keer een beetje omhoog gekomen. Dus dus geen één lijn, maar een soort berg en dal ontwikkeling. En uh, Of dat waar is, weet ik niet. Maar dat zette bij mij met zoveel op zijn kop... dat ik denk dat dat wel een soort katalysator is geweest... voor mijn, het afbreken van mijn eigen geloof in ideeën. Want ik dacht, dit is zo waar of zo aannemelijk. Hoe kunnen mensen hier zo boos over worden? Want dat gebeurt natuurlijk. Ja. Iemand die zo'n idee op wordt, wordt echt neergesabeld. Ja. En dat, is, dat vind ik dan ook wel uh, ja, ja. heel erg treurig. Want um, de, dat neersabelen zegt natuurlijk net zoveel over onze cultuur... als het feit dat we... Uh, maar één idee hebben. Ik vind mm -hmm. het tamelijk aanmoedigend ja, ja, ja, dat, altijd. Ja, dat is het eigenlijk, hè? Ja, heel zielig. Heel zielig, <laughs> eigenlijk. Dat het allemaal <laughs> maar één idee moet zijn. Nou ja, ik het is wel goed dat je, dat je de, het koren van het kaf scheidt... Ja. maar... Ik proef aan heel veel mensen die zeggen dat het doen... dat het toch een wedstrijd is. En het is niet alleen een objectief koren van het kaf scheiden. Ja, dus, dus de wereld zit op een bepaalde manier in elkaar. We, ja. we, we, we, we Probeer als mensen toch een beetje een beeld te krijgen hoe het in elkaar zit. Ja, ja. En dan, maar het kan ook heel anders in elkaar zitten. En dan moet je ook, dan moet je ook, helemaal, moet je ook helemaal niet erg vinden, eigenlijk. Dat moet, nee, dan je, dan je, moet je zeggen. Nou dus ja, als je aardiging. echt wil weten hoe het in elkaar wil zitten... Ja? dan kan je het niet erg vinden. Want je moet accepteren dat het zo in elkaar zit als het in elkaar zit. En, mm. en het feit ja. dat jij... Je eigen idee verheerlijk, dat beperkt je wel in je begrip van de wereld. Maar je moet ook niet het ene dogma door het andere vervangen. Want, dat zou ik uh, niet doen. Ja. Wist je dat de aarde uh, niet bol, maar hol is? Wist je dat? Ja, dat vind ik ook een hele goede theorie. Ja, je, die ken je, die ja, theorie? Ja, ja, ja. Ja? U hoort het goed, uh, de aarde is niet bol, maar hol. En de bewijzen voor die theorie zijn overweldigend. <lacht> Al dus evangelist Ab Klein Haneveld. Dit is de stem van het heelal. De verre ruimte is geen rijk van stilte. Zonnen, spiraalnevels en gaswolken spreken een radiotaal. Pas sinds kort kan de mens die signalen met een luidspreker hoorbaar maken. Zo hoort met de zon. Ik persoonlijk kom uit een christelijk milieu, bijbelgelovig. Mijn vader was even gelist, deed hetzelfde werk als wat ik ook ben gaan doen. Maar we hadden altijd van huis uit al twijfels voor, tegenover de wetenschap. Ja, dat vertellen ze je wel, maar... Je kunt er niet echt van op aan. En ik herinner me nog dat op school bij aardrijkskunde moesten wij leren dat de aarde een bol was, en rond enzovoorts. En dan moest je argumenten leren. En een van de argumenten was dan dat als je aan op het strand staat... en er komt een schip aanvaren naar de wal toe... dan zie je op afstand zie je eerst de mast. En dan is de rest van het schip is nog achter de horizon. Maar dat argument wist ik, had ik van mijn moeder geleerd... dat het argument niet klopte omdat, het is wel waar, je ziet eerst de mast... maar als je een op dat moment een verrekijker neemt, dan zie je wel degelijk het hele schip. En dus het argument van de rest van het schip, onderste het schip, is achter de horizon. Dat is niet waar. Maar met een verrekijker kijk je toch niet om een hoekje. En het is waar, ik heb het later ook uitgeprobeerd, een paar jaar terug. Het is echt zo. En ik heb me van jongs af aan bezig gehouden als, als, als jongen, zo'n twaalf of zo, met, uh, met sterrenkunde. En daar heb ik voldoende uit geleerd om te weten dat het, dat het, niet, dat het niet kon. Er staat ook in andere sterrenkundeboeken. Dus die beginnen met een verhaal over theorie over een oneindig heelal. Maar het probleem is daarna, als het heelal oneindig is en gevuld met een oneindig aantal sterren... dan moet het altijd licht zijn aan de hemel, want waar je ook kijkt moet dan een ster zijn. Dat is niet zo. En die, die gedachte is de oorzaak geweest van een theorie waar ik, waar ik als jongen over struikelde. Die ik absoluut niet kon plaatsen. Ik dacht gewoon dat ik er te dom voor was om het te begrijpen. Maar de theorie dat het heel halfdrag moest worden met de oppervlakte van een, uh, van een ballon. Die bovendien uitzet. Zoals de, de oppervlakte van een ballon als je hem... Een bezig bent op te blazen. Daarmee verklaart men het verschijnsel dat er wel oneindig ruimte is. Dat zet zich voort. Maar dan in een soort gekromd vlak. En als gevolg dat niet overal waar je kijkt licht is of sterren zijn. of ja, van zo'n dwaas, theorie. Maar ruimte is niks. En aangezien niks is, kan het ook niet krom zijn natuurlijk. Dat is gewoon dwaasheid. dat ik dan struikelde over de, over de theorie dat de, de, de aarde... Weliswaar rond zou zijn, maar dat wij aan de, niet aan de buitenkant wonen, maar aan de binnenkant. Het is een holle aarde. Dat, het idee is inderdaad, een globe, maar met de kaart afgedrukt, niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Hier heb ik hem, ja. Dit is er zo Dit is een holle aarde. Dit is een ballon die, die in allerlei reisbureaus gehangen heeft. Ik geloof en... dat het de reclame was van de KLM. En die hebben wij geopereerd en binnen de buitenkant geplakt. <laughs> ja. En dat, ja, dus een holle aarde, waarbij de ruimte wat wij de ruimte noemen, het heelal, de ruimte is die de aarde vult. En dus dat de aarde zelf, en daarmee de aardbodem... de grens is van de hemel, of van de ruimte, zoals je wil. Ja, en daarmee van het heelal. En die theorie bleek met groot gemak... en met genoegen mensen, uh, volstrekt te passen... in, in uh, alles wat ik in de Bijbel gevonden heb... wat er met iets mee te maken zou kunnen hebben. Klopt perfect. Als je met een raket de lucht in gaat, dan zien ze de aarde als, als een bol zweven. Hoe past dat in uw theorie? Uh, dat is het moeilijkste uit te leggen van het verhaal. Maar er is een, uh, de, een hele goede uitleg voor. De, de, de, de, de eerste gedachte die zich namelijk uh, voordoet... is dat als de aarde hol is en de zon staat ergens in, in, in die holte, dan moet het overal licht zijn vanwege het licht van de zon. Dat ja. schijnt dan ook op alle plaatsen. De conclusie moet dus luiden dat als het dan toch niet overal tegelijk licht is vanwege het licht van de zon... dat het licht zich dus voortbeweegt niet langs één rechte weg. En tegelijkertijd ook niet met één snelheid. Want de astronomie is in feite, hele sterrenkunde... is gebaseerd op het axioma van dat het licht zich voortplant... altijd met gelijke snelheid, 300.000 km per seconde of zoiets... en altijd langs een rechte lijn. Nou is dat op zich al een lacher. Ik moet er ook altijd om lachen. Omdat in alle eenvoudige jongensboeken ter verklaring van de astronomie... al wordt uitgelegd het verschijnsel dat als de maan voor een bepaalde ster langs gaat, dan zie je die ster langer dan je zou uitrekenen... en je ziet hem al eerder weer terug dan je zou uitrekenen. En de verklaring daarvoor is dat het licht van de ster... Dat moet gaan langs de maan en wordt langs de maan afgebogen. Maar als dat kan, als het afgebogen wordt... wie garandeert mij dan dat het niet altijd al... of op andere wijze afgebogen wordt? Met andere woorden, het hele axioma... Licht, plaatst zich langs de rechte lijn... is, is uh, nou ja, als het er helemaal over gaat... eigenlijk volstrekt de onzin. Bovendien die theorieën over zwarte gaten... en dat zijn alleen maar theorieën... die gaan ervan uit dat het licht zich niet alleen laat afbuigen... maar het zich ook laat afremmen... zodanig dat het zelfs stil komt te staan... en zelfs weer achteruit gaat... En daardoor zien wij het nooit, bereidt het ons niet. En vandaar is zwart gat. Met andere woorden, ook de moderne sterrenkunde gelooft niet dat het licht langs een rechte lijn gaat. En ook niet dat het met eenpaardige snelheid zich beweegt. Nou, als dat niet zo is. dan kun je net zo goed je hele sterrenkunde overnieuw beginnen. Alleen niemand weet waar je dan beginnen moet. Maar als die zon in het midden van die pol is. En dus niet alle kanten tegelijk op straat, dan zou dus één kant van de zon donker moeten zijn en die donkere kant elke keer draaien naar gedeelte van. de aarde. Ja, ik heb er een tekening voor, maar dat, dat kan, ik je, kan ik je met de mond zo niet uitleggen. De, de gedachte is dat. De, de zon staat niet middenin staat, maar ergens halverwege, zal ik maar zeggen, tussen het midden en, de, en de, de schil, zal ik maar zeggen, de aardbodem. En die draait daarin rondjes rondjes om, om het middelpunt van het aarde om zo te zeggen, min of meer. En het licht van de zon stroomt naar de aarde, naar de kant die dichtbij is, is. Maar met een bocht. Het vloeit als het ware zo uit. En daarmee verlicht het precies de helft van de aarde. En daarna buigt het terug. En het gevolg is alleen dat je komt niet tot de theorie van een gekromde ruimte. Zoals de wetenschap leert. Wat belachelijk is, want de ruimte is niks. Maar je komt tot de theorie van gekromd licht. En dat vind ik een voorkomen logische omdat het meetlint, de meetlat die de astronomie gebruikt... om het heelal te meten, alle metingen te verrichten, is licht. Men meet met licht. En als men dan meet en komt tot de vaststelling dat de ruimte krom moet zijn... dan weet ik een betere oplossing. De meetlat is krom. En daar zit het verhaal. En omdat het licht dus niet langs de rechte weg zich verplaatst... betekent het ook dat je de dingen weliswaar ziet, maar op een andere plaats dan ze echt zijn, in de ruimte. En omdat het zich niet voortplant met eenpadige snelheid... zie je het dus ook op een andere afstand. Denkbeeldige afstand natuurlijk, dan waar het zich werkelijk bevindt. Bovendien dan zegt men ja, maar die zon is zo groot... en de aarde zo klein verhoudingsgewijs... dus als er iets stil zou staan, zou het de zon moeten zijn. Dan zeg ik, hoe weet je hoe groot die zon is eigenlijk? Dat is ook maar een lichtmeting, meting met licht... Ik denk dat de zon dus, logischerwijze, dat, is he, stuk kleiner, dat uh, de stuk een zon een heel stuk kleiner is dan, uh, dan de aarde en draait dus in een holle aarde. Wij lusten nog van een bakje horen, Geralda. Geralda. Zo. Doodje. Ja. ja, dan weet u hoe het ziet. Hoe het echt ziet. Die verhalen over die holle aarde, maar ook heel veel andere verhalen. Dus eigenlijk uh, hoe dingen in elkaar zitten. Heel veel daarvan te vinden op de site van Frits Jonker. Showcase.debluebus.nl uh, Frits, um, die, de overkoepelende gedachte achter die site... Nou, los van het feit dat ik probeer in kaart te brengen van uh, wat me fascineert. en wat ik zelf niet echt uh, begrijp. of nog niet wist dat het, zo, uh, dat het bestond. is het, is het gaandeweg een, een experiment geworden. om te kijken hoe mijn leven eruit ziet. als ik vertik. om ooit nog iets te doen waar ik geen zin in heb. En, ja, en dat is wel een groot experiment. wat ik iedereen aan kan raden. Ja, het is, het is, het is ook zeg maar. Uh, je geeft het ook door aan iedereen die naar uh, kijkt. naar die sites. Nou, hij Van, moet zichzelf weten. Nou, dat, ja, ik, ik hoop dat dat er niet zo heel erg achter zit, maar het, als iemand het uh, ook probeert, dan ben ik meteen nieuwsgierig, lukt het hem of haar uh, uh, wel. Ja, kijk ja. dus. dus toch eenmaal uh, showcase.debloeblus.nl. Uh, na het nieuws veel over paardenvlees. Eerst bij Bureau Buitenland en daarachter bij Labyrinth, waar trouwens ook aandacht is voor andersdenkers. Flor, uh, pardon, wetenschapshistoricus Floris Cohen komt dan praten over Galileo Galilei. En uh, ja, over twee weken zijn we zijn weer terug. Volgende week plots. Tot dan. Vrienden van de radio, genoeg Itzerda voor vanavond. Laat alles nog eens rustig bezinken. Dan tref ik u spoedig weer aan gene zijde van uw radiotoestel... en wens ik u namens Team Itzerda voor nu een mooi en zinvol leven. Dan kom je tot twee dingen. Twee. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen... In de serie Twee generaties met hetzelfde beroep... morgenavond de huisartsen Jan en Marleen Kruithof Vader en dochter in één praktijk. En ik kan er ook regelmatig van leren, want van jonge huisartsen... We kunnen oude net zoals ik een heleboel nieuwe dingen leren. Ik heb toch met name het gevoel dat dat meer andersom is. <laughs> twee generaties huisartsen Jan en Marleen Kruithof Morgen in twee dingen tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ga snel naar de Citroën dealer of kijk op citroen.nl. Citroën, Citroën creatief technologie. Dit is Radio 1.